know that I will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 Heeft onder andere de cd van Mavis Staples geproduceerd. We'll never turn back and it is down in Mississippi. sit, baby. open on me Nobody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 van pijn, dan vertelt die regen ons hoe breekbaar we zijn. zo dadelijk nog één nummer laten horen van dezezelfde cd. Maar eerst even de the monsters Themselves. Long Road. Hij springt een beetje over, maar goed. And I found your Don't wait up for me tonight And that was all.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 Harry Saccioni, Who is Pulling the Strings, is een cd die hij een tijd geleden heeft uitgebracht. En dit is daarvan de titeltrack... Een van de gitaristen die meespeelt op deze cd van Harry Saxioni, Who's Pulling the Strings, waarvan u de titeltrekker worden, is Kormutsers. En Cor Mutsers, die hoort u wel vaker in onze programma's, hè? Sophie B. Hawkins bracht een cd uit, The Wailer. En daarvan door haar zelf geschreven, Don't, Don't, Tell Me No Let go, let it go, let go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 Hij deed dat in het eerste deel van het NOS-lijsttrekkersdebat. Verdonk antwoordde dat drugs in Europees verband moet worden toegestaan. Maar zolang dat niet kan, moeten de koffieshops dicht. Partijleider Time van de Partij voor de Dieren... vond dat de SGP wel allerlei regels stelt voor bijvoorbeeld abortus... maar dat ze op het gebied van de dieren niet ethisch handelt. Van der Staai antwoordde dat er geen extreme eisen gesteld mogen worden aan boeren. Hij is tegen een tax op vlees waar Time juist voor is. Zometeen gaat het debat verder met de lijsttrekkers van de acht grootste partijen. De FNV dient voorlopig geen schadeclaims in namens vrouwen die jarenlang nachtdienst hebben gedaan en borstkanker hebben gekregen. Volgens de vakcentrale is het moeilijk om de bewijsvoering rond te krijgen. Mensen moeten aantonen dat ze 15 tot 20 jaar nachtdiensten hebben gedraaid, maar ze hebben vaak geen roosters of werkbriefjes meer. Bovendien is moeilijk vast te stellen of de ziekte daadwerkelijk het gevolg is van die diensten. Anderhalf jaar geleden werd in Denemarken vastgesteld dat de combinatie nachtdienst en borstkanker een mogelijke beroepsziekte is. Zo'n 10 verpleegkundigen kregen om die reden een schadevergoeding. De Russische politie verdenkt een vrouw van 39 van moord op ongeveer 20 bejaarde vrouwen. Ze zou dat hebben gedaan om de vrouwen te kunnen beroven. Volgens de politie in Jekaterinenburg ging de vrouw steeds op dezelfde manier te werk. Ze bood zich aan als huishoudster en won het vertrouwen van haar slachtoffers. Eenmaal binnen sloeg ze hen dood met een hamer en ging ze er met geld en waardevolle spullen vandoor. Het weer in het westen en midden van het land stevige regen en onweersbuien die naar het noorden en oosten trekken. Ook morgen en de dagen erna vrij warm. Er vallen van tijd tot tijd stevige buien. Dit was het. Zandvoort heeft het.